Op jacht naar de scher. Kijk. Iedere kale kano. He, zwaai op die kale kano. Met een fijne roze kano. En kaal dat hij is. Met een kano. Ja, misschien heb ik er ook een. Het, nou, heb je eindelijk een mooie kano. Stien. Roeispandjes nog binnen Wat een fijne kano.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 Uh, verder komt Rob Witter langs. Die uh, heeft, gaat het hebben over de bridge drive morgen in Noord. En uh, wie komt er nog meer langs? We hebben nog een derde. Oh ja, de vrienden van de Café Oomsteek komen langs. En die gaan het hebben over uh, de, wie maakt er de lekkerste ertessoep. Nu hebben ze de ganalen net gepeld. En nu beginnen ze al aan de ertessoep. Lekkere, fijne ertessoep. En er wordt natuurlijk gevoetbald vanmiddag. SV Zandvoort thuis tegen Castricum om half drie. En daarvoor hebben we natuurlijk Joop van Nes. Uh, Liveverslag die live verslag gaat doen vanaf het veld.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 The sun Ritme. Ritme. Ritme van ZFM I was walking down the street Concentrating on truck and right.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 De zon begint met schijnen hier in Zonvoort. En er hoort ook uh, zomers muziek bij. Goed uitgekozen door mijn collega AJ e. Vos. Dank u, dank u. de TCC en de Dreadlock Holiday. Nou, de zon begint te schijnen. En dan denk ik niet direct aan ettersoep. Ettersoep? kom je er nou in godsnaam weer ettersoep? Ettersoep, er nee. Daar denk je niet meteen aan, toch? Of wel? Nou, ik niet. Heb jij zin in een bakje ettersoep? Uh, nou, of kun je dat goed maken, ettersoep? Ik, ik, ik kan geen goede ettersoep maken. Nee? nee. Oh. Maar wellicht, degene die tegenover mij zit...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 Oké, okay, dan nou hebben we vorig jaar begrepen hoe dat ganalenpellen tot stand is gekomen. En hoe kwam dit nou in één keer weer uit wiens geest is dit weer proton? Onze voorzitter uiteraard weer, die houdt de boel altijd bezig. Ja. Onze voorzitter Gerard Borst, voorzitter van Vrienden van Oomstee. En die verzint elke keer van dit soort dingen. En dan moeten wij het maar weer voor hem gaan uitvoeren. Oh ja, zo so is je dan. <laughs> Doe je zelf ook mee Gerard, of niet? Ja, natuurlijk, met proeven.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 Dancing in the dark again. Does anyone wanna go dance up on the roof? <laughs> Does anyone wanna go dancing in the dark again? Does anyone wanna go dance up on? The garden. Is anyone wanna go dance up? So, so, so, so.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 draait op de zaterdagmiddag van C.F.M. Daarvoor trouwens uh, de single van Carol Emerald...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 Schrijven. kan aan de bar van café Amstel aan de Zeestraat. of gewoon even via een e-mailtje stuur je dan naar vrienden van Het hethotsmail.com. Nou, dan zijn we helemaal klaar voor het CFM weerbericht.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 Binnenkort is hij gewoon weer terug bij Sofort op zaterdag om half drie. Hoef jij het tenminste niet meer te nou, doen. Dat al, is het hoor. een hoop werk, jongen. Sure, dat je je je, je. Ik zie het zweet op je voorhoofd ja, ja, staan. No. Maar je bent er klaar mee? Ik ben er absoluut. We zijn dadelijk weer een blokje berichten en uiteraard uh, het voetbal van vandaag. We spelen vandaag thuis tegen Castricum. En Joop van is bij die wedstrijd aanwezig. Eerst hebben we een paar geweldige plaatjes voor je. Waaronder deze van de Pet Show Boys. Hier is West End Girls. West End Town. Call the police, there's a madman around. Running down, underground, to a dive bar in a West End Town. In a West end Town, the dead end world. With the Eastern boys and Western girls. In a West End town, the dead end world. With the Eastern boys and Western girls.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 Zijn, als jij je vleugels duwt. Eind... Deze heren zijn er vanavond niet bij de vrienden van Amstel in Ahoy in Rotterdam, maar wel de drie, jijs bijvoorbeeld en Guus en Lee Towers, ja, ook hij komt. Maar ik ben benieuwd wie er voor Karel, jouw vriendin, in Ja, Lee waarschijnlijk dan, want die stond niet op het lijstje. oké. In ieder geval vanavond gaan we daar met een gezellige vriendenclub naartoe. We zijn ons alvast een klein beetje aan het voorbereiden. En het voetbal is inmiddels ook begonnen op de velden van SVS. Salford. we spelen vandaag tegen Castricum. Joop is daarbij. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag heren en luisteraars. Ja, de wedstrijd is net anderhalf minuut oud. Dan zal je denken, kwart voor drie, hè, hoe kan dat nu?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 En de Vater de drie uit de bank, dus dat kan genoeg ingevuld worden. Nu speelt Zandvoort met 11 uh, man tegen 9 man van Karsticum. Het, het is niet anders. Het Sjone, is, deze zijn er een heleboel passen verlopen. De KfB is heel strikt daarin. Die eist dat die passen uh, geldig zijn. Dus overdatum is niet te geld. Dat betekent niet spelen. Dat is nu dus gebeurd. En Kastigum uh, ja, heeft, uh, heeft het al zo moeilijk eigenlijk. staan staat een paar plaatsen onder Zandvoort. En, uh, dus uh, zij uh, zijn echt uh, dubbel gepakt. Maar over het algemeen is het eigen schuld dikke bult. Het is niet op tijd aanleveren van pasfoto's. Daar gaat het gewoon om. Als je dat in oktober had gedaan, had je gewoon in januari een nieuwe pas gehad. Heel simpel. En uh, nu is het te laat. Ja, en dan is het uh, no use crying over stilte milk zoals ze in Nederland heel mooi zeggen. Uh, nog even een detail voor deze wedstrijd vooraf: uh, Stijn Stobbelaar, de lange linkerverdediger.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 where god just take time I'm Vive-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 Oh, come on. Oh, come on, come on. That's just the way, That's it way is. the way it is. Things will never be the same. Be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. That's Just the way it is. It is. Oh yeah. Come on. I see no changes. All I see is racist faces. misplaced hate makes, disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this. One better place, let's see race to waste it.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 Vertel. Je weet wel, die winnaar van de uh, Voice of Holland van oh. uh, gisteravond, die Ben... Uh, die Ben-wandelende uh, Ben, uh, wandelende, uh, uh, ben de sigaar. Oh. <laughs> die best anders die komt ook gewoon. Ah, Oké. Okay. Ja, wel leuk, hè? Nou, is leuk voor jullie. En ja, je, toch? Zie je hem ook eens een keer in het echt. Hè? Dat bedoel ik, in het techie.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 Automobilisten met een alcoholslot moeten blazen om de auto te kunnen starten. Ook onderweg moet een paar keer worden geblazen. Vanaf mei kan de politie zo'n slot ook verplicht stellen... als iemand wordt betrapt met een promilage van 1,3 of hoger. Volgens het instituut kan het alcoholslot tientallen verkeersdoden per jaar voorkomen. Drie Indonesische milita militairen zijn door een rechtbank in Papua... veroordeeld voor het negeren van orders. De mannen hadden bij een checkpoint twee ongewapende Papua's gemarteld...